Evi van Eck met het NOS-journaal. In de provincie Groningen rijden de bussen tot zeker drie uur vanmiddag niet. Busvervoerder Qbus zegt dat sommige wegen nog te onbetrouwbaar zijn. Ook zijn er nog wegen afgesloten vanwege de gladheid en sneeuw. In Friesland rijden tot zeker één uur geen bussen. Eerder hoopte de vervoerder aan het eind van de ochtend weer te gaan rijden. In Drenthe wordt wel gereden, al moeten reizigers daar wel rekening houden met verstoringen in de dienstregeling. De meeste sportcomplexen in Tilburg zijn weer open, meldt de gemeente. Twee dagen geleden moest alles dicht vanwege sneeuw en ijs op het dak. In Utrecht zakte woensdagavond het dak van een sportcomplex in, vermoedelijk door sneeuw. In Tilburg blijven alleen de Irene Buust ijsbaan en de zwembad Reeshof voorlopig nog dicht. Australië kampt met hevige bosbranden. Die breiden zich al maar uit door de sterke wind en hoge temperaturen. Premier Albanese waarschuwt voor extreme en gevaarlijke weersomstandigheden. In de zuidwestelijke staat Victoria zijn zeker 50 brandhaarden. Daar geldt in een aantal gebieden de noodtoestand. Ook in de aangrenzende staat New South Wales is het brandgevaar groot. In de miljoenenstad Sydney kan het vandaag 43 graden worden. Slachtoffers van de branden zijn er voor zover, voor zover bekend nog niet. De politie Oost-Nederland heeft rond kerst waarschuwingsbrieven gestuurd naar ruim duizend verkeersovertreders. Er stond in dat het rijgedrag zorgelijk is en dat dat moet verbeteren, meldt Omroep Gelderland. 230 mensen kregen afgelopen jaar zes bekeuringen of meer. In één geval kreeg iemand er 19. Weggebruikers met een brief worden komend jaar extra gecontroleerd. Bij een nieuwe overtreding moeten ze op cursus bij het CBR. Het weer in het hele land geldt code geel voor plaatselijke gladheid. Vanuit het noorden droog en geregeld zon. Bij een stevige noordoostenwind blijft het licht vriezen. Komende nacht plaatselijk strenge vorst. Morgen droog, geregeld zon en temperaturen iets onder nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, oud Zandvoort. You have an incoming transmission. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. Fotootje, fotootje aan de wand. Wie drukt jou het digitaalste af in Kennemerland? Foto Menno Gorter in Zandvoort maakt dit sprookje waar. Pixels, negatieve, dia's of oude foto's worden mooi en scherp afgedrukt en vergroot. Kijk voor de onbegrensde mogelijkheden op www.fotomennogorter.nl. De moraal van dit verhaal? Analoog en digitaal, Menno kan het allemaal. Hoor, bij Foto Menno Gorter hier op de krocht, daar wordt veel fotowerk verkocht. Want al 25 jaar staat Menno Gorter voor u klaar. Ook kunt u uw eigen unieke kaarten laten maken, want dat is ook een van zijn taken. Uw foto's kunt u afdrukken op elk gewenst formaat. Menno, maak ze snel en adequaat. Ook voor pasfoto's met en zonder lach kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag. Heeft u dit allemaal goed gehoord? Zegt dit dan voor, zegt dit voor! Ik ben de geest van Aladdins Wonderland. Iedere week voer ik u mee in de mystieke wereld van wensen en dromen. Tijdens het programma Muziek Boulevard bied ik, de geest van Aladdins Theehuis, u de mogelijkheid om via een van de drie magische wonderlampen een kijk te nemen in uw eigen toekomst. Dit is Wonderwereld, alleen op C.F.M. Je maakt wat mee, in Zandvoort aan Zee. In Zandvoort -aan -zee.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 Waardoor sneeuwt het nu zoveel? En blijft dat nog lang doorgaan? Laten we kort zijn over het antwoord. Het is winter. En dat blijft zo tot 21 maart. We zijn hier toch niet verbaasd over, hoop ik! Dit is het ritme van de winter. Zijn kachels die hard branden met bloemen op de ruiten. Winter is 15 graden vorst en echte soep met worst. Het sneeuwt, kom op. Het sneeuwt, kom op. Het sneeuwt, kom op naar buiten. De grachten liggen dicht, dus ijsvrij is, is verplicht. Die jonge vrouwtje ziet haast geen verschil meer. En ik schaaf alweer heel vlug met mijn handen op mijn rug. Geheimbegeer De, de sneeuwpoep in de tuin Met een teen op zijn kruin De auto van de buurman Wil niet aanslaan Alle meren liggen dicht Elf toch in zicht Dus is je warm aan Winter is tintelende handen Zijn kachels die uit branden En bloemen op de ruiten Deur is 15 graden vorst, en net een soep met vorst. Het sneelt, kom op, het sneelt, kom op, het sneelt, kom op naar buiten. Je sokken aan in bed, in de vorst verlet. De melkman, zijn snoor is tijd vervroren. Kinderen op een slee, gaan met een rothang naar beneden. Die moet je nu niet storen. De kerstboom die verlicht, vrouw lief in haar niekenachtcreatie Ze zijn de tekens staat op dien, en wie niet weg is, is gezien Is de winter geen cesare. De heeft, heeft mij ook aan het denken gezet. Uh, 100 miljoen weg. Poof. 100 miljoen. Ruim 100 miljoen Poof. weg. Zien we nooit meer iets van terug. Maar goed, genoeg over het aankoopbeleid van Ajax. Um... ja, ja. ja. ja. ja. Om te huilen, zie de het uit de duinen Door de fans bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen. Geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijn, zin ik ijs weer, de en ik ijsbeer weer. Ijspegels langs mijn wangen. En ik glijd weer, en dat ijs weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is witte zand.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 Geen meter vooruit als die zeemeel. De zout sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier, maar ze kan mijn bloed drinken. En we moeten mine hier dan behalen verzinken. Zing het naar de foto's aan de muur van mijn kinders. De vinders in de baard, die zijn allemaal dood. Er komt een zure lintworm door de keel omhoog. En de kop van de beest lijkt te veel op mij. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Want Het is winter is zandvoort. een vergroting of, uh, of zoals zij noemde een baby ja yeah, whatever um... <lacht> What the? What the? <lacht> <lacht> Nou, zij vindt die grap helemaal niet leuk maar uh... <lacht> ik ben blij dat jullie uh... ik had met jullie moeten trouwen uh... het is een semantische discussie en uh, we, komen, uh, we komen er niet uit De zon is hier ver vandaan Het is wintertijd, het is wintertijd maar nou een steek op, want er blijft staan Een witte sneeuwpop met zwarte knopen Het is net een mens, maar hij kan niet lopen De lucht is grauw en het wordt al donker in de stad Witte takjes aan de bomen, wondermooi om van te dromen. De zomerzon, die hebben wij alweer gehad. Het is wintertijd, het is wintertijd. Uit de lucht valt de winter bij. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maar nou een snip op, anders krijg spijt. Het is wintertijd.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 de mensen staan te praten Gouden sterren staan te stralen in de lucht Warme huizen vol met mensen Met hun eerste nieuwjaarswensen. De kolenman is uit de zorgen met een zucht Het is wintertijd, het is wintertijd Uit de lucht valt de middag bijt Het is wintertijd is winter tijd? Maak nou een stap op anders blijft hij staan. Is winter Is winter De, de, de warme zon is hier ver Is tijd? Is nou een op want dan blijft staan. Ik heel vies. Wil niet vervelend doen, maar wie koopt er nou een tweedehands Satisfyer in de kringloop? Ja, ik niet meer, was geen succes thuis. Zeg zijn dat ik een dat zijn, en mensen gaan proosten. Ik kijk mensen niet meer aan. Als ik iemand iemand zo, zo, zo, hier, hier, proost, proost, proost, en dan zeggen de mensen, oh, oh, oh, je moet elkaar wel aankijken. Ze hebben je zeven jaar slechte seks. Ze dat is beter dan niks. Hier, proost, proost, proost. H, B, T, A, P, L. Lesbies zijn uh, vrouwen die, die zich seksueel of emotioneel aangetrokken voelen tot andere vrouwen. Bijvoorbeeld... Uh, Ellie Lust. <lacht> ja, Ellie Lust. Uh, dan heb je uh, Ella, uh, H. H zijn homo's. Zijn mannen die zich seksueel of emotioneel aangetrokken voelen tot andere mannen. Bijvoorbeeld uh, het Fred van Leer. Uh, dan heb je uh, B. Zijn de biseksuelen. Dat zijn mannen of vrouwen die zich seksueel of emotioneel aangetrokken voelen tot andere mannen of vrouwen. Bijvoorbeeld... Eh, eh... Martin hè? Oh, wat goed! Ho. <houd> Dan hebben we LHBT, zijn de transgenders. Dat zijn mensen die zich niet kunnen identificeren met het bij de geboorte toegekende geslacht. Bijvoorbeeld... Martin Meiland, ja, die kun je eigenlijk overal overheen kwakken. Als je, ja, Martin Meiland. Dan heb je de A, dat zijn de aseksuelen. Dat zijn mensen die zich in het geheel niet aangetrokken voelen seksueel gezien tot welk andere wezen dan ook. Er zit dan een eigen hokje, vroeger was dat gewoon een preutswijf, toch? Ja was die frugiele trots van hier tegenover. En tegenwoordig is dat een apart hokje geworden. En, en, en, en tenslotte heb je nog de P. De P zijn de panseksuelen. En panseksuelen die, die kunnen zowel seksueel uh, verliefd worden. op een ander geslacht, of hetzelfde geslacht. Uh, maar ook op een biologisch kenmerk, of op een karakter. op een. Uh, op alles. Die zijn zo geil, die grijpen zich vast aan alles. maar niet snel genoeg is om een boom in te vluchten. Daar komt het feitelijk op neer! Dat zijn de panseksuelen! Ik herken me dus in geen enkel van die hokjes en ik wil ook in een hokje en, en, en ik voel me gediscrimineerd en ik heb er zelf eigenhandig een hokje bij getipperd. L, H, B, T, A, P. Hier is mijn hokje met een G. Daar zit ik in. G. Hokje G. Van getrouwd. Daar zit ik. Hier. Hier. <lacht> en oftewel een vent die al 25 jaar bij dezelfde vrouw is en lang blij dat er überhaupt nog ooit geneukt wordt. Hier zit ik. Hier. <lacht>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 Nu is er stil, het is wintertijd, er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw, en pas maar op, je valt nog kou. De grond is hard, de tijd is lang, het leven gaat zijn gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld, er wordt vooral een hoop verveeld.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 Ja, meneer, ga je naar. Ja? Ja, goeiedag. Met de vries van de gemeente Enschede Afdeling Burgerzaken. Ja? Heeft u onze brief gekregen? Moet ik in Noorwegen wel Waarvan een brief was jij Over het paspoort van u. Over mijn pas paspoort? Ja. Daar waren wat vervelende dingetjes mee gebeurd, waarschijnlijk. Mijn paspoort? Ja. Oh, Het vermoeden bestaat, meneer Jeugaar, dat uw paspoort gekopieerd is en dat onbevoegde reizen op uw reisdocument. Zo. Ik kreeg een belletje van de ambassade in Afghanistan vanmiddag. Uh, naar Aanleiding van de brief die wij vorige week gestuurd hebben. Over uw paspoortnummer, de NF7497173. mijn paspoort hier mee Ik heb helemaal geen brief gehad van u. Heeft u geen brief gehad? Nee. Oh. Nee. Dat die had u wel moeten krijgen. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nou, wat verveel of wie? Ja. Ik, heb hem, ik leer hem nooit uit. Nee nee, er is een lek in de computer gegaan bij de gemeente. Oh! Hebben we onbevoegd, die uw uh, paspoortnummer gekopieerd, begrijpt u? Ja, dat zou wel het. Nee. Ja. Heeft u paspoort bij de hand? Ja hoor. Wat staat er? Uw paspoortnummer, heeft u dat? Eh, uh, MT. wat voor nummer is het? Uh, wat, wat voor nummer had u opgelezen? Ja, het, het zijn die geperforeerde gaatjes onderaan. Even tegen het licht houden. begint met een, met een letter en dan wat cijfers. Oh, ik zie zoveel cijfers staan onderaan. Wat heeft u staan? Met een T, kan dat? Ja, dat kan, dat kan, ja. zeker in, dat is niet in. Ja. Ik hem even in de computer. Ja. Ja, waar ik al bang voor was, die is geblokkeerd. Oh. Omdat anderen mee de haal gegaan zijn, waarschijnlijk. Oh. Uw paspoort is gesignaleerd uh, volgens een belletje bij de ambassade van Afghanistan. Oh. Maar daar bent u niet geweest. Nee, absoluut niet. Nee. De CIA controleert namelijk, uh, na aanleiding van de laatste aanslagen van het Taliban, een aantal gegevens. Ja. En uh, hoe het gebeurd kan zijn is onze raadsel natuurlijk, maar de computer heeft een aantal nummers gelekt ja? en die zijn gekopieerd in een handige gevallen van onbevoegden. Oh, ja, daar hoorde je ook bij. Zo. Dus er reist iemand op je paspoort. En nu dan? Ik moet hem in de hold zetten de komende drie maanden. Waar moet u mee zijn? U mag de komende drie maanden het land niet uit, hij gaat in de holt, het paspoort. Niet het land, door. Nee. Maar ik, ik wil nog naar Parijs heen. Wat zegt u? Ik ga naar Parijs toe. Wanneer zou dat zijn? In, uh, in een week, over drie weken. Ja, dat gaat niet door. Oeh. Als u bij Schiphol uh, langs de douane loopt, dan nee, gaat er weer wel bus. Wat zegt u? Ik ga met de bus. Ik kan u wel een vervangend reisdocument aanbieden. Ja, ik hebben ook ook afhaald, hè? Bij de gemeente, gemeenteafdeling Loket Burgerszaken. Ja. Maar dat kost u 295 euro. Ja, dat dacht ik dan hier wel. Dus wat je bij die computer ik zal ik dat betalen? En dat is een tijdelijk document, dat is twee weken geldig. En dan moet ik dat betalen? Ja, kijk, het paspoort. Niet. Dan, dan, dan, dan, dan, dan zoek ik uit dan. Want u bent nooit in Afghanistan geweest? Nee, natuurlijk. Wanneer moet dat geweest zijn? Hè? Ja, op of rond 11 september 2001. Nee, want ik, ik, ik, ik kan met dat paspoort kan ik helemaal niet wegkomen, maar ik, ik, ik kan alleen maar in Europa reizen. Zegt de naam Taliban nu iets? Ja, dat zegt mij ook wel wat, ja. En PKK? Ja, PKK, dat is een Turkse gemeenschap, wat is dat toch? En de Grijze Wolven? Ja, dat ken ik allemaal, ja. En uh, de naam Mao Tse-Tung? Nee, ik ben gewoon een Hollander, hè? Ja, ja. Nou, de Taliban, god, god, god. god. Er zit in ieder geval vullen in de wereld, ja. Dat zegt u, meneer? Ik zeg, ik ben mee met mezelf aan het Ja. Spoolveren. Kijk, er loopt namelijk nu tegen de kaart loopt er een internationaal opsporingsbevel via Interpol en Scotland Yard. Nou, dat is allemaal. Waar. Dus u kunt ja. dan met uw brave gezicht in de bus gaan zitten, alsof er niks aan de hand is richting Parijs. Ja. Maar ja, als u tegen de lamp loopt, gaat u de bus uit. En dan zit ik vast. Ja. Ja, nou. Ja, drinkt u veel? Nou, we zijn net over vragen, meneer. Ja, u maakt een beetje een verwarde indruk, namelijk, meneer. Gij. Ja, ik vind het goed. U bent bekend met de Taliban, zegt u, met de PKK? Ah, natuurlijk niet, joh. Waar was u op 11 september 2001? Voor de televisie. U was niet in Afghanistan? Ik bel de politie even over deze zaak. Ik ben daar hier niet van gediend, hoor. Ja, niet van gediend. Ik heb het ook liever anders, meneer Maar uw paspoort is geblokkeerd. Ja, is mooi. Ik bel de politie. Ik wil, ik wil niet van die rare vragen via de telefoon allemaal. Ja. Ja. Meneer de Jurgenheide. Ja? Goedendag, beriegerdierbaas, gemeente, uh, politie, Enschede, Goedemiddag. Oh, ik wil net een be politie bellen. Ja, wat is er aan de hand? Ik vlieg een vervelend telefoontje net. Wat zegt u nou? Over mijn paspoort. Wat is er gebeurd dan? Dat mijn paspoort verlopen was. Ja. Of, had je dat hij daar gestolen ben, of wat dan ook. En wat heeft u toen gezegd tegen onze gemeenteambtenaar? Hé, ben geen me zo'n rare vraag. Wat vroeg u dan nu? Dat je de PKK, de PKK belden, of we verkiezen dat ik in Afghanistan zat in 2001, of wat dan ook. Ja. Daar ben ik niet van geniet. En daar was u niet? Ach meneer. Nou ja, het zijn vragen natuurlijk die, die ja, tuurlijk we. Nee, natuurlijk niet. niet. Maar wat was er voor een kerel dan? Van Burgerzaken, De Vries. Maar merkwaardig verhaal, want het, het paspoort van u, dat, dat is dan gestolen of zo? Hoe moet ik dat zien? Nee, dat denk ik hier voor me liggen. Het is niet gestolen? Nee, dat is een fout in de computer, zegt hij. Overal ook. Ik, ik weet niet wat die man overbracht. Ik vind het allemaal zo, zo, zo, zo, zo, zo neergegaande zaken. Ik, ik had een brief had, zeg, van de gemeente Ja, dat staat hier ook. Er is een brief gestuurd naar u toe. Maar ik vertrouw die hele zaak niet, hoor. Want? wat? ik, ik, ik ben net in het telefoonboek en ik hoor de politie bellen. Ja, u spreekt niet met de politie, Brigadier Baas. Waar uh, zit u? Op het hoofdbureau van politie in Enschede. Oh, dan kan ik, dan kan ik beter hem langskomen. Nou nee, we zijn vandaag gesloten. Het politiebureau was gesloten, hè? Ja, ja. We hebben een bedrijfsuitje naar Afghanistan. Wat moet u daar doen, dan? We gaan kijken naar Osama bin Laden. Mm. Om kan vinden? Ja. Op je paspoort. Ja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Heel vroeg in de morgen op een koude winterdag. De knal van het schatpistool zegt dat ik schaatsen mag. Een ploegje is al snel gevormd, wie rijdt er met mij op? Een stuk door een dokter, en de spade rijdt op oh. Zijn moedigen ons aan In dorpjes en op bruggen Hoe ver is het nog te gaan Nog steeds rijden er geen vooruit De vloed blijft bij elkaar Hé, hey, kijk aan, niet vallen Soms scheelt het maar een haar. Holland in de winter is heel mooi Geef ons maar vorst, wij houden niet van doei En vrouwen in Nederland worden steeds onveiliger. En dat komt omdat er iets in dit land aanwezig is waardoor zij onveiliger worden. En van ditgeen komt er in dit land alleen maar meer bij. En links-Nederland wil dat er hier alleen maar meer van bijkomen. komen. jullie weten allemaal waar ik het over heb. Wolven. <lacht> Kutwolven. Wolvencultuur is niet compatible met westerse cultuur. Ik heb het over wolven, hè? Met hun bonte kraagjes. <lacht> hoe krijgen we die kutwolven nou uit het land? Ik weet het niet. Ik weet wel hoe je ze kwaad maakt. Dat doe je door grappen over ze te maken. Daar houden ze niet van, die wolven. hoor. En wat ze helemaal erg vinden, is wanneer je grappen maakt over hun opperwolf. een grote boze wolf en dan worden ze pislink. <krijg> Kijk Lubach, zo doe je dat. Weet ik niks. Hey, ik vreet het allemaal op. Ik, ik schuif het zo naar binnen. Ik was het vaak niet eens. Terwijl ik niet weet wat ze daar met de broccoli doen. Of ze de dingen inspuiten of opspuiten of onderspuiten. Of dat ze de bloemkool groen verven. Ik heb geen flauw idee. Maar zet er één leuk kreetje bij. En het is meteen goed. Als je een zakje groente hebt. En er staat, weet ik veel. Vier keer in ijswater gewassen. Dan denk ik meteen zo. <lacht> nou, dat zal wel schoon wezen joh. Vier keer in ijswater gewassen. Ik weet niet eens of je daar schonere groenten van krijgt. Of alleen maar koudere klauwen. Maar het werkt meteen. Ja. Stel wel gewoon van die dingen. Of hand geselecteerd vind ik ook altijd mooi. Hand Onze tomaten zijn hand geselecteerd. Met de hand geselecteerd, hè? Hand gese dat is best moeilijk ook, hè? Hand dus moet je de andere kant op kijken. En dan moet de hand geheel zelfstandig zo. op zoek naar de tomaat. Mooie, oude, ambachtelijke manier van tomaten selecteren. Veel toegevallen toegevallen wel in deze branche, dat is een nadeel, maar. Helemaal hand geselecteerd. Of, of vers ingevroren, die zijn allemaal goed, vers ingevroren. Gewoon twee verschillende dingen achter elkaar op één verpakking. Vers, ingevroren. He? Dat kan niet eens. Het is vers of ingevroren. Het kan nooit allebei tegelijk waar zijn. Het sluit elkaar. Uit. Het is vers of je hebt het ingevroren. Je kan het invriezen als het nog vers is, maar dan heb je het ingevroren. Dus dan is het niet meer vers. Het heeft elkaar op. Dat is het hele fucking idee van het tegengestelde begrippen vers en ingevroren. Ja toch? Vers ingevroren is alsof je vriendin s'avonds naast je op de bank komt zitten en een beetje tegen je aan begint te schulken en dan in je oor fluistert het heen. Ik ben naakt aangekleed. <lacht> En technisch heeft ze gelijk. Ze was naakt, toen heeft ze zich aangekleed. Hey, maar dan is ze nu dus gewoon aangekleed. Dan zeg ik broek uit of je bek houden, maar hier hebben wij het mensen. Bier. Straks naar de appreskie, waar ik iedereen weer zie. De sneeuw vroeg weer tot stopt, En met de lift weer naar de top. Wou dat ik langer blijven kon. Hier in de sneeuw met een beetje zon. Ik heb de winter in mijn bol. En alle pistes zijn weer vol. De berg bestaat met sneeuw. De vakantie vlaagt. Ik ben nu tien jaar getrouwd met mijn vrouw, sinds vorige maand. Vorige maand waren we tien jaar getrouwd. Ja, daar was ik heel blij mee, ik zie ze nog altijd even graag. Het geheim van een goeie huwelijk, dames en heren, is communiceren. Zo weinig mogelijk communiceren en zo weinig mogelijk samen in een auto zitten. kan u het zien drijven in een auto. Hè? Hey, bijvoorbeeld, je zit op een baan aan het rijden waar dat je 70 km per uur mag. En voor u rijdt er iemand 40 km per uur. Dat is een verschil van, dat is veel verschil. Dan kun je als man al eens dan kun je als man al ergeren en je moet dat even ventileren. Gewoon even uiten, even roepen, even een we gaspedaal, story x, dat ergens anders dood, sterft, brandt in de hel. Sorry, hè? Dat toch goed, oh, dat toch goed, oh, dan zit dan het opgelucht, dan is dat eraf. Wat daar niet goed doet, dames, is dat er dan iemand naast zit om te zeggen, en... Denk je nu dat dat gaat helpen? De kinderen zijn aan het sleien, een sneeuwpop wordt gemaakt. De schaatsen gaan weer onder, want het vriest weer dat het kraait. De vijver wordt een ijsbaan. Met warme chocolade en paard rijdt stoer een rondje voor mama. De kachel staat te branden, de spelletjes staan klaar Er We gaan weer kansen worden aan het einde van het jaar Het is weer vroeger donker, gezelligheid in huis En alles is weer leuker op de buis Wintertijd, de mooiste tijd van het jaar. De kou geeft zoveel warmte, brengt mensen bij elkaar. Wintertijd, het duurt voor mij te kort. Ik vind het altijd heerlijk. Jongens, we hebben jullie graag. Maar we zijn iets aan het opvoeden... waarvan dat we zelf de weg kwijt zijn. Dat pedagogisch verantwoord opvoeden... ik begin daarover te twijfelen. Ik ben een generatie, ik moest luisteren naar mijn vader. Ik moet nu luisteren naar mijn kinderen. Die beslissen wat we eten, waar we eten, waar we gaan... eten met wie we op vakantie gaan, wanneer dat we gaan... hoe lang dat we gaan of dat dat wel kan, of dat dat ethisch verantwoord is... dat we gaan kunnen, moeten gaan. <lacht> en die zijn allemaal abnormaal slim, hè? want die hebben heel hun leven... iedere dag hebben die zo'n wetenschap-app, wetenschappelijk onderbouwde app. Allemaal doctoraatstudenten die hun van alles vertellen. Hè? TikTok. <lacht> hè? TikTok. It's winter fall. Skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I? Dreaming? draw in There's a silky Dan, dan was dat was een prachtige televisie. Zat, zaten we thuis te kijken, de spoorloos. En dan kwam daar de, de, de, de, de 23-jarige m'n bokko bokko uit Litooijen. En m'n bokko bokko had niemand. Want m'n bokko, bokko die was geadopteerd. En die hadden ze Litooijen neergezet. En die kende al nou helemaal niemand. En dan kwam, dan kwam Spoorloos. En dan ging Spoorloos ging op zoek naar de familie van de bok om bokko. En dan zat ik thuis op de bank en dan werd ik emotioneel al. Wat een mooie televisie dit. En dan gingen ze heel ver, heel ver Afrika heen En dan vonden ze dan de broer van de bok om bokko. bokko. Hullie mijn bakkie, mijn bakkie. En dan kwam het moment, dan kwam de emotionele hereniging van de bok om bokko en mijn, bokko, mijn bakkie, mijn bakkie. En dan zat je thuis ik denk, ja zo lijken, godmonden jullie op elkaar ook, het is familie, dit is familie. <lacht> en nu blijkt, het, het is allemaal bij elkaar verzonnen. Er heeft gewoon een of dubieus tussenpersoon tussen gezeten. Dat was toch nog geen familie van elkaar? <lacht> Dat had niks met elkaar te maken. We worden constant voor de gek gaan. want ik snap het hè. Het is televisie. Die willen scoren. Dat is niet lang onderzoek, gewoon scoren, snel. En ik. ik, ik, ik als ze honderd zeker willen weten dat als ze twee mensen met elkaar vragen... ...dat ook echt daadwerkelijk familie van elkaar is, dus kunnen ze alles gaan filmen in Volendam. Dat weet ik ook. <lacht> Hè? Hè? Ja. Nou, uh, Remco, we hebben je moeder, je zus en je tante gevonden en ze heet Mariska. Hier. GELACH Op, op, op en ik kwam op vliegveld ik word altijd heel zenuwachtig van. Ik, ik voel me dan niet op mijn, mijn gemak. Uh, sowieso vliegen, uh, controle bij je kwijt, dus ik vind het allemaal niet fijn. Uh, en er nou, ik, was, ik was, uh, het was allemaal goed. En toen mocht ik mijn handbagage, een koffertje handbagage, die, uh, die mocht ik weer gaan pakken. En die liggen van die rolletjes, en zo, die komen zo voorbij. En ik kwam er eerst, Ik eens te kijken, maar rest van die zin was al klaar. En ik zo rrr, en dan kwam er En eerst kwam er een, een damesrrrrrrrr. Een van de frozen koffertje. En toen kwam er zo Een van de koffertje met, met zo'n zo vies nekkussentje erop. Uh, en nog er een van de sporttasje, het damestasje. En, en toen was het op. En toen dacht ik, hé, hey, denk dit is uh, <lacht> denk, dit, dit is bijzonder. En toen kijk ik, toen was dit wel mijn koffertje, maar er was iemand anders. Zijn nekkussentje was op dat koffertje gevallen. En dat heb ik smerig. Ook echt, ja, maar het was, het was zo'n zo zo zo fluweelig, blauw, fluweelig, vies, vettig vouw. Met van die vetplekken vergeeld in de nek. Ik, stond, ik ah. Maar er stond ook niemand onder. Yes, hij mist mijn nekkussentje. Niemand. Dus ik dacht, ja, ik, hè. En dus ik, ik pakte de ding met mijn twee vingers op. Dan zat er een vrouwtje naast mij die zegt: dat doesn't belong to you. Ik so, zei: No, it doesn't belong to me, no. Ze so, look at the fat places. Kijk naar de vetplekken. Zeg, dit was een beloon to me. Toen ze zegt ze, hang het over de glass wall. Want voor ons is ons een glazen wandje. Dat ze is verbreid, dat Zeg geen vermuts. En ze heeft dat ding over dat glazen wandje heen gehangen. Nou, dat moet je niet doen op Schiphol. Daar zitten alarmen in. En sensoren. Er ging een lamp aan. Er kwam beveiliging in alle hoeken. Er viel een soort metalen kooi om me heen. Nou, dat laatste niemand. ze voelde het wel een beetje. Dus ik, ja, maar ik ging echt een beetje opgefokt, ging de vliegtuig in. En, en nou, ik ging hier, hier nou, dit, was, dit was mijn gangetje. En ik, ik, zat, ik zat keurig, hè? ik had voor mezelf een plekje hier bij het, bij het raam. Zat ik dan, uh, bij de vleugel ook. Ik uh, nou, dat is wel verstandig. Uh, als dan onderweg misschien iets van uh, stuk of zo is, dat er een kerel naast zit die nog wat kan repareren. Of zo, dacht ik zo. Nee, nee. Dus, uh, goede plek. Dat uh, was een driezittertje dus. En dus, ik zat hier bij het raampje. Hier, lege plek. En hier zat een uh, vrouw, echt, denk, begin dertig of zo, een he hele mooie vrouw, vond ik zelf echt, ja maar echt, echt uh, denk ik, weet ik niet zeker, een mondkapje, hè. dus uh, <laughs> ja, maar ja, ik zat al twee jaar thuis, ik vond uh, alles wel prima eigenlijk, dus ik, ja, ik vond, het mooi. vond een mooie vrouw, ik vond een mooie vrouw, um, en, en, maar als je dus twee meter bent en je zit naast een lege plek, maar toch eens lekker, Lekker. Dus ik zat al een beetje zo te de mens spreiden. Zo, een beetje uit elkaar, een loonje omhoog gedaan zo, een beetje zo. Ik, oh, dit, dit, dit, wordt, dit wordt heerlijk. Hè. Bij het raam, een beetje naar buiten kijken. Ja, de zakken het was, achter was, top ja. <lacht> top lek, top lek had ik. En er was en er waren vijf minuten, was, toen zouden we op gaan stijgen. En, en ik zie wat commotie voor het vliegtuig en ik kijk, en daar stapt een vent in. Daar staat een vent in, maar ik, maar echt twee meter in het vierkant. Een kolos maakt een beer met, met zijn t-shirt aan, met twee van die grote zweetvlekken hier. Maar het, het, het, het is geen goed teken als het hele vliegtuig afgelaaien vol zit. En er staat voor iemand in. En tot achter in het vliegtuig doen ze dit. Dat is niet goed, hè? Dus ik zat te kijken ik zeg... Dat zal me net voor komen zitten? Nee! En hij kwam en hij ging naast me zitten. Dus ik had het leunetje al naar beneden gedaan. En eerst die vrouw die moest eruit en wij moest ook en hij gaat zitten en ik was zo. Pff. En ik denk oh nee. Ik, denk, ik voel het heel en, en meteen, meteen ook gewoon boven en onder het, het leunetje langs allemaal plakken man tegen me aan en ik zat hier en, en zo'n zo warme klamme lap tegen je benen aan en. En ik denk, oh, dat wordt heel erg. Ik hou er geen 2,5 uur vol. En ik kijk, en toen ging hij zijn schoenen uittrekken. Hij ging zijn schoenen uittrekken meteen. Ik denk, oh nee, joh. En dan voor hem Sleepy. Hij viel meteen in slaap, meteen. En die vrouw daarnaast ook. En ik zat hier. En dan kon ik een kant op tegen het raampje aangeplakt. En we beginnen te stijgen. En hij begint te zakken. Eerst met zijn hoofdje tegen mijn schouder aan. Toen via mijn arm. Naar beneden en verder. En ik zat en dacht: ah oh nee, joh, ik vind het heel zwerig. En we waren tien minuten aan het stijgen. En dan ben je bovennooien. Je ping, ping. Dan mag je het gordeltje losmaken. Ik kon er niet meer bij. Wat is dat helemaal. eten knikken. En hij was aan het, het kwijlen. Hij was aan het kwijlen in mijn schoot. En het is niet dat ik het voelde, want ik was al gevoelloos vanaf een Maar Ik had zo'n cartoonen Chino-broek aan. En ik zag die vochtplek in mijn broek groeien en groeien. En ik zeg, en nou ben ik er al klaar mee, joh. Dus ik heb hem dus op zijn schouder getikt. Ik zeg: Hallo. Ik zeg, ik, zeg, ik zeg: You're in my personal space. Ik zeg. Ik zeg, meneer, u maakt... Ik zeg, meneer, u zit in mij. Ah, ik zeg, vind het niet. Ik zeg, alsjeblieft, meneer, hallo. Ik zeg, godverdomme, kom op! En toen schoot hij wakker. Maar die vrouw naast ons schoot ook wakker. Dus ik kijk haar aan. En zij kijkt mij aan. En ze ziet die vent uit mijn kruis omhoog komen. Ze ziet een vochtplek in mijn broek. Ze ziet die man dit doen. En ze hoort hem zeggen, nou, ik was hier wel even aan toe, hoor. <lacht> ik zeg tegen die kerel, ik zeg, Wa, wat was dit nou? Toen zegt hij, ja, zei hij, normaal kan ik eigenlijk best goed slapen in een vliegtuig. Maar bij het inchecken is mijn nekkussentje verloren gegaan. <lacht> Sweet chocolate, chocolate malt candy, gumdrops, anything you want. You come to the right man because I'm the candy man. Woo! Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle to the candyman. It is ZFM.